Dit is al Negens met het NOS-journaal. De nieuwe Amerikaanse waarnemend minister van Justitie Dana Bente... zegt dat ze medewerkers hun plicht moeten doen... en het beleid van president Trump moeten verdedigen. Bente volgt Sally Yates op, die door Trump was ontslagen... omdat ze haar medewerkers had opgeroepen... het inreisverbod voor vluchtelingen juist niet te verdedigen in de rechtbank. Ze was er niet van overtuigd dat het wettelijk door de beugel kan. Yates was aangesteld door president Obama... en zou aanblijven totdat de Senaat akkoord zou gaan met Trumps eigen kandidaat. Vanwege dat inreisverbod zitten zes Iraniërs sinds zaterdag op Schiphol. Ze waren met KLM onderweg van Teheran naar de VS en kunnen niet verder reizen. De Iraniërs gaan waarschijnlijk vandaag op kosten van de luchtvaartmaatschappij terug naar Iran. CDA, SP en ChristenUnie hebben samen een plan gepresenteerd om de ouderenzorg te verbeteren. Onder de kop waardig oud worden willen ze strijden tegen het kabinetsplan om stervenshulp te geven aan mensen die vinden dat hun leven voltooid is. De drie pleiten met enkele maatschappelijke organisaties voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. De verwarde persoon die regelmatig wordt beschreven in politieberichten en in onderzoeken bestaat niet. Een GGZ-onderzoeker zegt in de Volkskrant dat de politie de term gebruikt voor alles wat afwijkend is. Bijvoorbeeld voor een demente ouderen of een verstandelijk gehandicapte. Dat het aantal verwarde mensen stijgt door bezuinigingen in de zorg is niet te bewijzen, zegt de onderzoeker. De filmindustrie lanceert een website waarop het aanbod van legale films staat. De 15.000 tot 20.000 films worden aangeboden door bioscopen, streamingdiensten als Netflix en Videoland en winkels als Mediamarkt en Bol.com. Door het makkelijker te maken om films legaal te kijken, hoopt de industrie dat er minder illegaal wordt gedownload. Het weer op veel plaatsen blijft het bewolkt, maar in het zuiden en westen breekt ook af en toe de zon door. Het is droog bij een graad of vijf, vanaf morgen een stuk zachter. Dit was het. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam... staat het heel erg vast tussen Knoop Prins Klausplein en Roelof Arendsveen. Dat is maar liefst 17 kilometer. De linkerrijstrook is dicht op de A4 richting Den Haag. 10 kilometer langzaam rijden tussen Burgerveen en Zoete Rijndijk. Ongeluk nu ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp. 6 kilometer file. En een ongeluk op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk en de IJssel. 2 kilometer file. A27 Breda-Utrecht. Daar is een aanrijding gebeurd. 6 kilometer tussen Avelingen en Lexmond. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht. 5 kilometer bij de aansluiting met de A15. En een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 van uh, Diana Ross gingen we even terug naar gisteravond, uh, Albert Jan. Raadje bij uh, Café 4. Wat een feest weer daar. En uh, ja, goed nieuws. CfM heeft gewonnen. Ook deze editie van raadjeplaatje Team van CfM, harte gefeliciteerd. Deze hadden jullie vast en zeker ook goed de single van Diana Ross... waar we Zandvoort op zondag mee openen. Goedemiddag Zandvoort en goedemiddag Albert-Jan. We zijn er weer, Tolweg Tina, studio van CFM. Goedemiddag luisteraars, kijkers en Rob. Ja, we zijn er weer. Ja, en uh, de komende drie uur uh, live vanuit, dus zoals je zegt, vanuit, uh, onze, vanuit het mediapark aan de Tolweg... gaan we Zandvoort op zondag voor u presenteren. Wat gaan we de komende drie uur allemaal doen? Allereerst natuurlijk, op dit moment is de Zandvoortse Rommelmarkt al in volle gang. En dan heb ik het over de krocht. Als u daar nog een kijkje wil komen, gaan we nemen, bent u nog van, tot vier uur van harte welkom tijdens de Zandvoortse Rommelmarkt. Rond de klok van half vier gaan we natuurlijk even kijken naar de evenementenagenda. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier tegen die tijd bij de hand. Uh, wordt het nog mee mooier? Krijgen we het zonnetje vandaag nog? Zou mooi zijn. U uh, hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het Dieren van de Week rond de klok van half vijf luistert naar de naam Vienna. En het gedicht van de dag, om het zo maar zeggen, rond de klok van kwart voor vijf. Het is nog even een keuze, want ik heb er drie gekregen... Dus dat laat ik nog even in het midden, welke dat gaat worden. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Nieuws uit de straat van de Formule 1. En dat is een hele directiewisseling geweest. Daarover natuurlijk tijdens Pit Report om kwart over vier meer. En we volgen natuurlijk voor u de voetbal-eredivisie. Zowel de wedstrijden die al verspeeld zijn. En de wedstrijd die vanmiddag om half drie gaan beginnen. En om kwart vijf hebben we ook nog een, een wedstrijd. En momenteel is de wedstrijd de El Clasico der Lage Landen aan de gang. FC Groningen tegen Heerenveen, als daar wat van te melden is. Ook dan kunt u dat via de, uw enige echte lokale zender gelijk vernemen. Dus ik wil zeggen, veel plezier de komende drie uur. Ja, dat gaat zeker lukken, Albert-Jan. En we hebben de lijst van Raadje Plaatje vandaag ook bij ons. De 50 platen die gisteravond langs zijn gekomen. Daaruit gaan we nog een uh, grote keuze maken en laat horen bij Salford op zondag. Wij zeggen goedemiddag, leuk dat je luistert. En hier is Koe en de King... journey, one direction, reaching high, the feeling of the spirit, always present as you climb, one direction, one vibration.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 Disco klassieker op de zondagmiddag bij CFM. Je the de cool en de King en straight ahead. Ja, de verzoekjes komen inmiddels al binnen van het team van CFM. We are the champions. Nou, of we die gaan draaien, gewoon uh, blijf luisteren en hoor je het vanzelf bij het op Zondag. CFM 24 uur per dag op radio en tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text tv, op kanaal 45. 45.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 Tussen 3 en 5 dan hoor je ze langskomen bij CFM. De 40 beste platen van Europa in The Euro Breakdown met Maurice Mulder. En ook deze dame, Adele, staat uiteraard genoteerd in onze eigen hitlijst The Euro Breakdown. Dat was de laatste schenisje, inderdaad. Water under the bridge. 16 over 2, het Stamfords nieuws in het kort nu. Allereerst gaan we even naar Bloemendaal. En onder de titel Pas op voor een babbeltruc. Op donderdagavond deed een 90-jarige vrouw uit Bloemendaal aangifte van diefstal door middel van een zogenaamde babbeltruc. Op kwart over zeven s'avonds belde een vrouw aan bij het slachtoffer. Ze vertelde bloed te komen prikken. Het slachtoffer liet de vrouw binnen. Aanvankelijk wilde de vrouw dat het slachtoffer ging liggen, maar omdat zij dat niet wilde, werd ze in een stoel neergezet. De vrouw rommelde daarna wat bij een bureau, maar omdat het slachtoffer er met de rug naartoe zat, kon zij niet goed zien wat er gebeurde. Na zo'n 10 minuten zei de vrouw dat ze een koffertje uit haar auto moest halen en de vrouw verliet de woning en kwam natuurlijk niet meer terug. Later bleek de bovenverdieping te zijn doorzocht door vermoedelijk een tweede dief. Uit de woningen werden sieraden gestolen. De verdachte is een blanke vrouw die gebrekkig Nederlands sprak en netjes gekleed was. Ze had donker haar in een klein staartje en was ongeveer 1,60 meter lang. Inmiddels is ook een aangifte binnengekomen uit Heemstede... waar mogelijk dezelfde verdachten actief zijn geweest. Bent u slachtoffer geworden van deze mens? Neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900 8844. 0900 8844.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 Een van de mannen kon zich niet legitimeren en werd op grond daarvan aangehouden... en overgebracht naar het cellencomplex in Haarlem. Bij fouillering bleek dat de man meer dan 5000 euro contant geld en een horloge met een geschatte waarde van zo'n slechts 13.000 euro bij zich te hebben. Zij slechts? <laughs> slechts. Okay. Uit de controle bleek dat de man naar alle uh, waarschijnlijkheid geen vast werk of inkomen heeft...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 ontwaken weer uit de winterslaap. Het markeert een einde, het einde van de winterperiode. De terrasjes komen er weer aan en we gaan weer naar de warmere jaargetijden. Voor Zandvoort is het teken om alles voor de gasten... die onze badplaats weer zullen gaan bezoeken, in orde te brengen. Zandvoort wordt weer wakker uit de winterslaap en hoopt op een daverend seizoen. Tot zover het Zandvoortsnieuws in het kort. Na te lezen uiteraard ook op onze eigen CFM app. En uh, ja, mocht je hem die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder uh, CFM Salvoort en uh, download de app op je telefoon of tablet. Jawel, CFM zondagmiddag. We hebben lekkere muziek hoor, die uh, er nog aan gaat komen. Waaronder deze van Colonel Abrams. I don't wanna lose you, but I don't want to go you, Turn me over to the hands -on. op zondag. En it's a long way there. Ja, zo dadelijk om drie uur gaat er weer een fantastisch evenement starten hier in Forge. Ja, en uh, naast natuurlijk de Rommelmarkt, waar je ook van harte welkom bent in, in de krocht, tot vier uur vanmiddag, uh, is er om vanaf drie uur de Sunday Tunes bij Club Nautique. En dat, duurt om, dat is van drie uur tot zes uur. Vanmiddag komt Laura van Kaam van 3 uur tot 6 uur optreden bij Club Notiek. Het optreden is akoestisch met begeleiding van een pianist. Dus heerlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Genieten van akoestische muziek van Laura van Kaam. Vanaf 3 uur tot 6 uur. Locatie is Club Nautiek, strandafgang Bernard, nummertje 23. En tot zover. Dit bericht zo dadelijk het cfm weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we nog even terug naar gisteravond, naar Raadje Plaatje. Met SoftCell. Hier zijn ze met Tainted Love. Al vermoedelijk, veel best mee. Je hoorde de single van SoftCell en Taint It Low. Nou, dan gaan we eens even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Albert ja, vandaag, wat zullen we daarover zeggen vandaag? Nou, niet al te veel. Wel, wel een beetje koud nog en een beetje, ja, nee, niet echt lekker. Er zijn vandaag over het algemeen vrij veel wolken... en vooral later vanmiddag kan er wat lichte regen of motregen vallen... De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar maximaal 5 à 6 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen is het ook bewolkt en in de ochtend valt er nog enige tijd regen. Morgenmiddag is het droog met wellicht enkele opklaringen. De temperatuur stijgt naar een graad of 7. En na morgen valt het aanvankelijk wel mee met de wisselvalligheid. Aan het eind van de week en de volgende weekend... lijkt het wel vrij wisselvallig te worden met regen en wind. De temperaturen gaan weliswaar omhoog naar waarden rond de 10 graden. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. En er komt nou een hele mooie hit uit de hitlijsten van dit moment... Houd deze plaat in de gaten, want hij gaat het heel erg goed doen. Cooking on three burners in mind made up. En even lekker de dansschoenen aan en uh, lekker meedoen met deze van Cooking on Three Burners en Mind bad Up. Wil je trouwens op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, bezoek dan ook eens onze website. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en kan je natuurlijk live luisteren naar ZFM Zandvoort. Je enige echte eigen lokale radio. Welkom. Ik steed aan de Eredivisie, dus Gert van Kuik. Even de radio uit, en zo dadelijk. We gingen back to the 80's bij CFM op de zondagmiddag. De Mac en Roses are Reds. Jawel, de eerdere de wedstrijden die gespeeld zijn en op dit moment gespeeld worden. We gaan ze even met je doornemen. Allereerst de wedstrijd van vrijdag. Willem 2 tegen Sparta Rotterdam. Daar werd het 3 tegen 2. Tom Haaien betrad vrijdagavond onder een luid fluitconcert het veld bij Willem 2 Sparta. Maar zorgde enkele minuten later voor een vreugde-uitbarsting in het Koning Willem 2 Stadion. Ik was moeier van het juichen van dan van de wedstrijd, lachte de invallen na afloop bij Fox Sport. Ik was goed uit de winterstop gekomen, speelde vorige week wel een wat mindere wedstrijd... maar was natuurlijk niet blij dat ik op de bank moest beginnen. Ik ben wel iemand die wil weten wat er achter de keuze zit... maar als dat er eenmaal is uitgelegd is het voor mij ook klaar. Maar hij werd dus wel de matchwinnaar, 3 tegen 2. En gisteren werden er drie wedstrijden gespeeld, waaronder Coet Eagles tegen FC Utrecht. Daar werd het 0-1. FC Utrecht heeft een slechte week met een goed gevoel afgesloten de ploeg van Erik ten Hag... Maar nam de drie punten mee uit Deventer 0 tegen 1. Na de competitie nederlaag tegen Ajax... en de bekeruitschakeling door SC kambuur stonden de do do Domstedelingen getergd aan de aftrap van het duel in de Adelaarshorst. Het eerste gevaar kwam ook van de bezoekers. Wout Brama volleerde een aanvallende bal hard richting de Deventer Goal... maar dolman Theo Zwarthoet reageerde adequaat. Na 20 minuten liet ook de thuisclub van zich horen via een schot van uh, Antonia dat naast verdween. Invaller Darren Maassen, pas een kwartier in het veld... reageerde met een natrappende beweging op een overtreding van Mark van Maarsel. En moest die actie met een rode kaart bekomen. Met 10 tegen 11 kwamen de Utrechtse zegen niet meer in gevaar. En zijn de domstedelingen nummer 5. AZ, dat vandaag in actie komt, tot op een punt genaderd. En dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Hedekles, Almelo Tegen PSV, daar werd het 1 tegen 2. David Prupper heeft zijn waarde voor PSV weer eens dubbel en dwars bewezen. De middenvelder die in de belangstelling staat van de Zenit Sint-Petersburg schoot zijn ploeg vlak voor tijd naar de overwinning in Almelo 1 tegen 2. En waar PSV net als vorige week deze SC Heerenveen tegen puntverlies leek aan te lopen... sloeg het weer uh, in de slotfase toe. Van Ginkel legde de bal terug op Prupper... Dina, uh, het, die via het been van Justin Hoogma met een afstandsschot Castro kansloos liet. Heracles joeg nog wel verwoed op een tweede gelijkmaker... maar kon er niet meer voor zorgen dat PSV nog meer averij opliep in de titelstrijd. Wij zeggen appeltje eitje, Albert-Jan. Oh. <laughs> en dan uh, rode JC tegen Excelsior. Daar werd flink gescoord. Het werd 4-0. Roda JC was zaterdagavond tegen Excelsior... eindelijk na ruim 500 minuten zonder doelpunt... weer eens trefzeker. Dankzij goals van Dani Shain, Michel Paulussen twee keer een invaller... Uh, Papa wonnen de Limburgers verdiend met 4-0. Het was pas de tweede competitiezegen... van Roda JC dit seizoen. Eerder won de ploeg in Rotterdam... ook al van Excelsior. Ook na rust was Rode JC de betere ploeg. Excelsior probeerde het wel, maar was aanvallend machteloos. Rode JC profiteerde maximaal van de numerieke meerderheid. Paulussen en invaller, zoals gezegd, papa Zoclou bepaalden uiteindelijk de eindstand op 4 tegen 0. De vanmiddag om half 1 werd er een wedstrijd gespeeld. Je had het er net al over. Heerenveen tegen Groningen. Daar is het 0-0 gebleven. Een tactisch 0-0, zou ik uh, maar tactisch. zeggen. tactisch. Om half 3 begon, zijn er drie, een drietal wedstrijden begonnen. Allereerst, Vitesse ontvangt thuis AZ... Tussenstand momenteel 1 tegen 0. En dan uh, Ajax tegen ADO Den Haag. Ook daar, uh, of daar staat op dit moment 0-0. Dan Peck Zwolle ontvangt FC Twente. Tussenstand 0 tegen 1. En ondertussen heeft Ajax uh, gescoord. 1-0 op dit moment tegen ADO Den Haag. En uh, ja, om kwart voor vijf. De wedstrijd, de klapper van de dag. Feyenoord tegen NEC. Dus we uh, houden nu op de hoogte van de ontwikkelingen. Blijf daarvoor luisteren naar Zandvoort op zondag. Goedemiddag Zandvoort. En leuk dat jullie bij de Zandvoort. Luister zitten. Straks nog veel meer nieuwtjes, dus blijf luisteren. So like like boat, boat, Ever since our boy,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 Het team van CNVM heeft gisteravond weer uh, overweldigend gewonnen met Raadje Plaatje over Jan. Deze kwam uh, dit keer niet langs trouwens. Hij is wel een keer langs geweest hoor, in de afgelopen zeven jaar. The Youth Corporation hoor je en Rock the Boat. Jawel, een hit van dit moment nu. Hier is Klim Bendit en Jean-Paul. tonight it's by the water she's gonna astray, so far away from my father's daughter she just wants a life for a baby All You well and No mama you never said tear Cause you said things here and to here And you give the youth love me and compare You find the school fee and the bus fare Mmm, the pops disappear In a bar can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you not know, stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year-old Tells him, ooh, love. weer zo'n uh, geweldige hit uit de Eurobreakdown... de eigen van CFM. Uh, Elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf... te horen met uh, Morius Mulder. We hadden het over deze show van de Clean Bennett... samen met Jean-Paul en Rockabye. Het is tien minuten voor drie uur. Morgen gaat het uh, gebeuren. Oda aan Sanford gaat dan uh, officieel uh, uitgereid worden. Het eerste exemplaar wordt dan uitgereid... door uh, Nick Meijer. En, uh, ja, wat gaat er morgen allemaal gebeuren met Oda aan Sanford? Nou, morgenavond, zoals je zegt... Uh, rijdt uh, burgemeester Nick Meijer... Het eerste exemplaar van het Glossy Magazine, zo wil ik het toch wel noemen. Ode aan Zandvoort. Aan de nieuwe inwoner van Zandvoort, de nieuwste inwoner van Zandvoort, Bob Mantel.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 Om iedereen nog een stapje dichter bij elkaar te brengen. en nog meer gezamenlijk woon- en werkplezier te geven. in dit mooie dorp. Het magazine is een initiatief van blademaker en grafisch ontwerper. Edith van Beek van InVorm. Het 180-pagina tellende Ode aan Zandvoort. bevat 157 artikelen. en 483 foto's. Edith van Beek.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 Extra exemplaren zijn vanaf dinsdag 31 januari te koop bij Bruna Balkenende, Grote krocht 18, zolang de voorraad strekt. En de kosten zijn 9,90 euro. Meer informatie kunt u natuurlijk ook terugvinden op de website www.ode-aan.nl www.ode-aan.nl NL. Nou, ik kan niet wachten tot die uitgereikt wordt. Nou, we hebben hem gisteren heel even mogen zien, hè, Albertjan? Ja, ja, één pagina, Eén hè? pagina, ja. alleen, <laughs> de, alleen de doels hebben we mogen zien. Ja. Hè. Maar wat een dik exemplaar, dus uh, ik Echt? zou uh, de brievenbus maar goed uh, legen. Anders past het exemplaar er niet bij, hè. Dus uh, nou, vanaf 31 januari wordt hij huis-aan-huis verspreid door de Scouting Groep. Hieruit zal wordt een mooi bewaard exemplaar De zondagmiddag bij CFM. Je hoort er, en Coltrane. En a Kalayla. Ja, het is alweer bijna drie uur. We gaan op naar het nieuws. En weer van drie uur. En daarna nog twee uur lang. Zandvoort op zondag bij Op de Radio. Hier is Ricky Martin als laatste. Tot aan het nieuws. Si no te jodos y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' ca, vente pa', ca, vente pa ca.